Dan nog het weer, wolkenvelden en ook af en toe wat zon. Plaatselijk kan een bui ontstaan. Bij een frisse noordenwind wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A59. Zonzeel richting Os van 2 kilometer. Staat tussen Heusden en Vlijmen. Er ligt een lading potgrond op de weg. U wordt er via de vluchtstrook langs geleid. Dit is Radio 1. Tros Kamerbreed. Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog steeds is het muisstil rond het katshuis. Er gaat bezuinigd worden, maar het is nog steeds een groot geheim waar de klappen vallen. Net als vorige week ook vandaag in Tros Kamerbreed specialisten uit het veld. Vandaag geven de specialisten het antwoord op de vraag of en vooral hoeveel er bezuinigd kan worden op onderwijs gezondheidszorg en defensie. En voor dat gesprek hebben wij vanmorgen drie gasten aan tafel. Herre Kingma is bij ons, voorzitter van de Raad van Bestuur... van het Medisch Spectrum Twente. Simpel gezegd de baas van een heel groot ziekenhuis in Enschede. Zo mogen we het wel zeggen. Meneer Kingma, goedemorgen. En u bent, om u even te positioneren, lid van de VVD, hebben we begrepen? Ja, maar niet snurkend, maar slapend. Slapend lid van de VVD, mag ook. Doekle Terpstra is bij ons, bestuursvoorzitter van In Holland, Een van de grootste onderwijsinstellingen in de Randstad. We kennen u ook nog natuurlijk als uh, voormalig voorzitter van CMV. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent prominent CDA-lid. zeggen ze. Nou, u bent toch wel CDA-lid? Ik ben CDA-lid, ja. Oh, nee. Maar dat prominent zeggen ze. Dat zegt men, dat ja. zeg ik niet. Okay. Nee, dat zeggen wij. Oh, dat is goed. Ja. En Kees Homan, ook bij ons aan tafel. Defensiespecialist van Klingendaal, generaal buitendienst. Goedemorgen, Goedemorgen. meneer Homan. Kunnen we bij u ook een partijvoorkeur neerzetten? Ja, oh, D66, sinds uh, 1985. D66. Dan hebben we het spectrum een, maar een beetje inzicht. Oké, okay, zo is altijd de zaterdagkranten. In de Volkskrant en de Telegraaf uh, wordt bericht over... Oh, wacht lees iets... Uh... Ja, zeker. Uh, uh, wordt bericht over de illegale stagiair. Illegale jongeren die hier een studie doen... en voor die studie stage moeten lopen... mogen dat niet van minister Kamp, omdat het werk zou zijn. En in de wet staat dat illegale niet mogen werken. Meneer Terpschij, u heeft uh, zelf uh, met jongeren te maken... via uw onderwijsinstelling. Wat vindt u eigenlijk daarvan? dat die, uh, Onderwijs mogen illegale wel volgen, maar uh, een stage niet... Nou, ik vind dat een hele merkwaardige discussie... want uh, stage maakt nu eenmaal deel uit van een opleiding. Dus uh, stage is per definitie uh, opleiden... Uh, en in die zin vind ik het nu ook wel een heel scherp en curieus uh, debat. En ik kan me niet uh, aan de indruk onttrekken dat dat toch ook weer te maken heeft met de politieke constellatie van dit moment. Uh, als de PVV niet uh, zo'n nadrukkelijke rol zou hebben gespeeld in uh, het politieke debat van dit moment, dan ben ik ervan overtuigd dat minister Kamp ook een andere opvatting zou hebben. Met andere woorden, u suggereert daarmee dat Kamp eigenlijk de spreekbuis is van de PVV. En als de PVV niet meedeed in de coalitie, dat hij iets anders zou zeggen? U zegt het, uh, ik hoef dat niet te herhalen. Ik denk dat het inderdaad zo is. Het is nog nooit een onderwerp... Geweest. Dit is al uh, sinds mensenheugenis het geval. Uh, iedereen die verbindt stage en onderwijs met elkaar. En ik vind het dus nogmaals heel merkwaardig dat in één keer een politiek debat oplevert met heel veel uh, scherpte erin. En het is gewoon onzin. Ja, het gaat natuurlijk niet om dat ik het zeg, maar hoe noemt u zo'n houding dan van minister Kamp, VVD-minister Kamp? Nou, ik vind hem uh, een beetje opportunistisch uh, en uh, een beetje ingegeven door de omstandigheden van dit moment. Het is niets nodig, het is nergens voor nodig. En uh, als ik de krantencommentaren van de afgelopen dagen ook op mijn inlaat werken, dan zegt eigenlijk iedereen ook van wat is dit eigenlijk voor merkwaardig gesprek. Ja, nou, nou gaat de Partij van de Arbeid voor dit uh, onderwerp een initiatiefwet indienen. Vindt u dat het CDA die wet zou moeten steunen? Het is voor mij de vraag of je dat überhaupt zou moeten doen. Want het is gewoon eigenlijk een kullenkoek onderwerp. Het is een, een onderwerp waar al tientallen jaren niet over gesproken wordt. En waarom moet er nu in één keer wel over gesproken nou, worden? Nou, omdat, zegt minister Kamp, de wet is zoals die is... en die wet moet uitgevoerd ja, worden. Ja, maar minister Kamp, die zegt dan van de wet, die spreekt over werk. Maar uh, een stage is, zoals we allen weten, geen werk. Ja, maar dat is het conflict wat op tafel ligt. En om dat nu verder uh, te voorkomen, zegt de Partij van de Arbeid... dan gaan we het regelen. En dan gaan we het regelen dat... Die illegale jongeren hier wel stage zouden ja, lopen. Actie... En vindt u dan dat het CDA dat voorstel ja, zou moeten steunen? Ik, zou, ik vind dat ze dat moeten steunen. Kijk, het is eigenlijk heel logisch, want het is actie die ook weer reactie oproept. Uh, dus twee weken geleden zou niemand nog op het idee zijn gekomen om hier een wetsvoorstel voor in te dienen. En uh, als het dan geregeld moet worden, ja, laat dat ook maar geregeld worden. En laat het dan ook maar massieve steun krijgen vanuit de Kamer. En dan vind ik ook dat het CDA dat zou moeten steunen. Ja, en uh, als u een beetje politiek denkt, zou u een reden kunnen bedenken waarom het CDA de CDA-fractie dat wetsvoorstel van de Partij van de Arbeid niet zo steunen? Oh jawel, want dan uh, voorspel ik dat het CDA in de, krui in de huid gaat kruipen van minister Kamp. Uh, en ik heb dat al aangegeven, minister Kamp die heeft nu een opvatting... waarvan ik denk dat hij die, die tien jaar geleden niet zou hebben gehad. Kijk, me mevrouw Van Bijsterveld die heeft deze week... Onderwijsminister. Onze onderwijsminister, die heeft deze week ook laten uh, horen... dat ze de opvatting van uh, de minister steunt, van Henk Kamp steunt. Uh, maar het was wel aardig om ook te zien dat ze geconfronteerd werd... met haar eigen uh, opvattingen een jaar geleden. En die stonden toen helemaal contrair op de opvatting van dit moment. En, dus? en dat bevestigt mij in de opvatting... dat het eigenlijk een hele opportunistische benadering is... die weinig te doen heeft met waar het echt om gaat... maar die is ingegeven door het sentiment van de PVV. Meneer Hooman, u, u zit te knikken. Uh... Nou, ik ben het helemaal eens met de heer Terpstra. Ik ben zelf uh, tijdelijk part-time uh, manager geweest... van uh, de afdeling accountancy van de Haagse Hogeschool... En daar maakt hij gewoon mee. De stage was een fundamenteel onderdeel van het onderwijs. En, uh, en als het leringen werk zou worden zijn... niet betaald? Pa pardon, nee. Want als het werk zou zijn, zou het ook betaald moeten worden. Nou, wat het dan krijgt, is een vergoeding voor de reiskosten... en voor de koffie en de thee. Dat is alles. Dus ik, vind het, ik ben het helemaal eens met dit terreinverstaan. Ik begrijp er niks van. Nou, meneer King, maar uh, stages ook in, in ziekenhuizen natuurlijk, hè? Zou ja, u denken dat vormen, dat. Ja, maar die, anders dan wat de beide heren zeggen, is dat toch al heel lang, al tientallen jaren lang, juist een onderdeel van het uh, werk. Dat zeg ik uh, overigens niet om principiële redenen, maar dat is, dat is feitelijk uh, zo. En ik, uh, ik begrijp overigens de heer Kamp uh, best. Uh, ik bedoel, als hij tien jaar geleden wat anders gedacht zou hebben, dat kan best. Maar wat hij doet is natuurlijk de discussie rondom illegalen die aan alle kanten wordt opgerekt. En iedere, iedere illegaal is een geval op zichzelf. En hier gaat het dan weer om een, om een groep dat hij zegt, ja, ik ga daar toch wel hier en daar uh, wat, wat hekjes neerzetten. Dat is ook uh, heel begrijpelijk uh, eigenlijk. Heel, uh, Nederland is natuurlijk niet een land... waar uh, wat nou zo ongastvrij is geweest uh, de afgelopen... Uh, nee, maar het jaar. gaat hier maar natuurlijk maar om jongeren die dat, wel recht hebben op een dat, studie... Dat, maar, maar dan, dan niet en, en het ieder, laatste eindje ieder, daarvan Ja, doen. Iedere jongere die zich bij mij uh, komt melden, daar, daar begrijp ik onmiddellijk... dat ik hem uh, ruimte moet geven. Maar daarmee kan ik mij vanuit de algemene politiek, vanuit de Haagse stoel... Uh, dat best uh, begrijpen. Ja, maar daar zit wat mij betreft aan. Te als het gaat om de vraag van... Uh, moeten we geen grenzen stellen met betrekking tot de regelgeving? En moeten we de, orde, uh, de rechtsorde daar ook niet op handhaven? Ja, volledig mee eens. Maar juist deel van het stelsel is dat uh, illegale jongeren... deel uit mogen maken van het reguliere onderwijs. Dus daar gaat het onderwerp helemaal niet over. Het gaat om de vraag... is datgene wat een student tijdens zijn studie doet... Uh, te typeren als werk of is dat deel van de studie? Dat is het onderwerp wat over gaat. Dus nogmaals, geen discussie over de begrenzing van uh, de problemen... Waar u naar nou verwijst, dat is wat mij betreft ook niet aan orde. Maar een stage bij in Holland: we hebben uh, zo'n 35.000 studenten, we moeten allemaal op stage. Maakt gewoon een integraal deel uit van hun studie. Van... En Daar beginnen ze eigenlijk in het eerste jaar al ja. mee. Zitten de daar ook wel eens illegale jongeren bij, dat u weet? Ik, ik heb geen idee, moet ik u eerlijk zeggen. Vraagt u ze ook niet? Uh, nou, nee, dat maakt geen deel uit van mijn dagelijks agenda. Dat nee. heb ik nou ja, eerlijk gezegd. Maar niet het, zou, het zou dus kunnen zijn dat als uw school inderdaad ook ruimte biedt aan illegale jongeren om een stage te lopen, dat u dan een boete boven het hoofd zou hangen. Uh, ja, dat zou kunnen. En wat maar doet u dan? ik moet u zeggen, ik weet het niet. Ik heb het nooit gevraagd. En uh, ja, ik ga dat volgende week ook niet doen. Ik ga echt niet uh, de locaties langs met de vraag: bent u illegaal of bent u dat niet? Nee. Ziet u zich dat uh, uh, vragen, meneer Kingma, in het ziekenhuis, als het zou mogen spelen? We hebben het uh, nog niet uh, gevraagd, maar ik, uh, het heeft zich een tijdje geleden wel een keer uh, voorgedaan. Het heeft zich overigens vanzelf uh, opgelost. Hoe? Nou, doordat die persoon uh, vertrok. Die rende snel weg. Nee, nee, nee. <laughs> Want u nee, wilde nee, nee, de politie nee. gaan maar, bellen. Of heeft nee, u die maar stage niet iedereen, wel gedaan? Niet iedere illegaal, en zeker illegale die stages lopen en werken, gewoon werken. Uh, zijn mensen die per se in Nederland uh, willen blijven. Er zijn ook gewoon mensen die internationaal uh, verkeren. en zo, Vooral in de gezondheidszorg zie, en in de wetenschap zie je dat heel veel uh, gebeuren. En die gaan we weer naar de volgende werkplek. Ja, maar, maar, maar strikt genomen, uh, draagt u ook uw medewerkers op... Uh, wanneer iemand, uh, in dit geval dus waar het over gaat, een stage gaat lopen... of die uh, nee. zijn papieren kan overhandigen, ja of nee? Wij, wij, uh, wij, hand, wij handhaven niet de wet, wij houden ons aan de wet... Wetten worden de ja. onderen gehandhaafd. Ja. Maar het is wel zo dat ik een grote loyaliteit met mijn medewerkers heb. En als er illegale bijzitten ook. Tegelijkertijd uh, zeg ik dat ik het, het algemene beleid, maar dat is al ja. uh, opgemerkt, uh, wel, wel uh, verdedig. Ja, ingewikkeld onderwerp. Jazeker, ja. Zeker. ja. ja. Oké, okay, een ander onderwerp. Een ander ingewikkeld onderwerp misschien wel. Ook in de Telegraaf vandaag. De Duitse president Gauk komt naar Nederland voor een 5 mei lezing. Gaat hij houden in Breda. En volgens de Telegraaf hebben overlevenden van de Tweede Wereldoorlog... en verzetsmensen grote moeite met uh, de komst van Gauk. Zolang, tenminste, de Duitse oorlogsmisdadiger Faber nog niet is uitgeleverd. Nederland vraagt al heel lang om die uitlevering. Duitsland geeft daaraan geen gehoor. Meneer Holman, het is een discussie die niet voor het eerst uh, speelt natuurlijk. U bent altijd pleitbezorger van internationaal... Nationale samenwerking en van dingen met elkaar doen... kan dat inderdaad zonder dat er uh, zo'n oorlogsmisdadiger zo oorlogs, uh, is uitgeleverd? Kan het zonder verzoening, zonder vergeving? Nou, ik en vind dus niet straf. als je de president van Duitsland uh, uitnodigt... dat je daar voorwaarden aan moet verbinden. Bijvoorbeeld, hij moet aan zijn handje Faber meenemen daarbij. Daar. Zo staat het al als in de krant. Dat vind ik dus echt uh, niet, uh, niet kunnen. Die koppeling niet. Nee, en wat u al zei, internationale samenwerking... als we nou met een land samenwerken op mijn gebied, defensiegebied... we hebben een Duits-Nederlands hoofdkwartier in Münster. Du Nederlandse militairen hebben gediend onder bevel in Kosovo en nu in Kunduz. Ja, ik vind het echt uh, heel vreemd als wij nu een voorwaarde zouden verbinden... aan een invitatie aan de Duitse president. Kunt u zich wel iets voorstellen bij de pijn misschien nog van ja, mensen uiteraard, uiteraard die Ja, uiteraard. Bij de, zijn. De, de, de nabestaanden kan ik dat levendig invoelen... maar we zijn nu inmiddels wel uh, ja, zo'n 60 jaar verder. Ja, Meneer Kingma daarover? Nou kijk, een aantal van ons hier, ik ben van 48, die hebben de oorlog uh, meegemaakt doordat we op school, thuis, overal, altijd maar die uh, verhalen gehoord hebben. Die zijn ontzettend interessant. Maar ik ben het met de heer Holman eens. We moeten ook wel eens een keer afscheid uh, nemen van die, van die verhalen. Met respect voor alle slachtoffers, twee, de derde generatie en dergelijke. En ik vind dit een, een buitengewoon bizar uh, zaak. Ik vind het ook een belediging voor een uh, Duitse staatshoofd... met een hele keurige reputatie. Ja, je zou het ook uh, die, om kunnen die, draaien. Die, ik vind het, en je maakt ook meneer Faber weer veel belangrijker. Dat verdient die man helemaal niet. Ja. Uh, de, natuurlijk had die man eerder uh, gestraft moeten worden. Dat, dat is allemaal heel wat anders. Maar lang niet iedereen uh, krijg je op het juiste moment gearsteerd te pakken en bestraft. Ja, toch ook nog even Doekle Terpstra daarover. Ja, ik, ik heb weinig toe te voegen naar wat de heren zeggen. Ik ben het er helemaal mee eens. Mag ik het dan omdraaien? Nou, maar Want je zou ook een, kunnen zeggen, het is een belediging... dat hij nog steeds niet uitgeleverd is. Nou, misschien is het ook wel zo. Maar tegelijkertijd, uh, kijk het naar de actualiteit van dit moment. Uh, Duitsland is het land uh, die de Europese gemeenschap... op dit moment bij elkaar aan het houden is. Is het voorbeeld van Europa. Uh, en ik vind het eigenlijk in zekere zin... Uh, wel een schoffering van, uh, van dat Duitsland... Uh, die nu een hele andere inzet uh, vertoont dan 60 jaar geleden. En ik vind eigenlijk ook dat we dat ook met respect... zouden moeten durven bejegenen. Ongepast dus eigenlijk, deze oproep. Ja. Nou, met andere woorden, dat u verwacht eigenlijk van de Telegraaf komende dinsdag een andere kop, komst, kouk, niet omstreden. Als ik u zo hoor. Als het aan ons ligt. Voor mij is het niet omstreden in ieder geval. Oké, duidelijk. Nou, dit waren de kranten en zoals altijd voordat we verder gaan, kijken we even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Gisteren, vrijdag, zaten we een beetje op een doodpunt. Maar dat is logisch, want het was Goede Vrijdag. Christus aan het kruis, dat is niet niks. Maar vandaag is het paaszaterdag en morgen is het Pasen. Kortom, weg met dat neerslachtige. De wederopstanding is het motto. Maar in Den Haag is er van wederopstanding nog geen sprake. In het Katshuis zitten ze nog steeds op een doodpunt. Geen nieuws dus. Ik verwijf u naar de antwoorden uit de vorige zes persconferenties... dat we... Over het katshuis geen mededelingen doen. God mag weten wat ze daar in het katshuis allemaal bekokstoven, maar wij kunnen het u niet vertellen. Wat ze daar wel doen, is de krant goed lezen. Kijk, als er zo'n kletskoekverhalen. Uh, in een krant staan. die uh, ook nog uh, een uh, collega-minister beschadigen. of proberen te beschadigen. terwijl het echt volkomen lariekoek is. Ik heb er geen ander woord voor dan vind ik het toch uh, uh, zo'n grote onzin dat je daar wel op moet reageren. Niks geen radiostilte meer. De vicepremier en de premier begonnen een reddingsoperatie voor een collega. Uh, om twee redenen. In de eerste plaats omdat er natuurlijk al meer in de kranten staat... wat wel of niet klopt, maar dit klopt 100% niet. Uh, en bovendien is het schadelijk voor personen. Het stond dus in de Volkskrant en het ging over Gert Leers. De minister die, om in de paasfeer te blijven... zijn last draagt als een heel zwaar kruis. Ik heb gisteren de moeder van Mauro aan de telefoon gehad. En ik heb ook tegen de moeder van Mauro gezegd dat ik het ontzettend betreur... dat ik het echt van baal dat deze discussie weer opnieuw uh, plaatsvindt. Mauro, we waren hem al bijna weer vergeten. Hij mag hier naar school en als hij zijn diploma heeft, dan moet hij weg. Althans, iedereen dacht dat de minister dat zei... maar dat bedoelde hij dus eigenlijk niet. Wat hier is gebeurd is dat de minister een glashelder verhaal heeft gehouden. Dagblad Trouw dat heeft opgeschreven. Klopt er allemaal exact. En de minister zegt daarna, tot op dit moment in alle bochten wringt om onder zijn eigen verhaal uit te komen. Hoe het ook zij, wij kunnen Mauro hooguit adviseren... ieder schooljaar te blijven zitten, dan is er niks aan de hand. <tied> er wordt gelachen, even een leuk onderwerp zult u denken. Op zich wel, maar toch ook weer niet. Want het is de lach van John Leerdam. We hebben heel veel lach van hem in het archief. Leerdam was even weg en kwam weer terug als kamerlid. Terug van even weg geweest. Anderhalf jaar was ik even weg. Ja. En daarvoor heb ik weer na acht jaar in de kamer gezeten. Maar Leerdam was nog niet terug, of hij kan alweer weg, omdat hij niet snapte dat hem onzin werd voorgelegd. Vanochtend in de Volkskrant, in de Telegraaf. De Haagse straatterrorist Jael Jablabla... komt vervroeg vrij door een vormfout van het OM. Jael Elblabla. U begrijpt het al, die bestaat niet. Maar Leerdam deed toch of hij er alles van wist. Nou ja, radiostilte was hier beter geweest. De vraag kon niet, het was nepjournalistiek, journalistiek. Maar het antwoord kon ook niet. Wachtgeld dus voor John Leerdam. In het archief vinden we nog wel een tip van hem. Een chocolate every day gives the trouble away. <swek> Wij zien nu al uit naar de week na Pasen. En we sluiten ons aan bij een paastip van Defensieminister Hans Hille. Eigen zoeken. Ja. Niet overlopen, maar gewoon eigen zoeken. Tros radio 1. 17 minuten over 11. En u luistert naar het Tros Kamerbreed. En tot 12 uur. Dan spreken we met specialisten uit het veld. In het kabinet wordt er over bezuinigingen gesproken. Daar horen we niks, maar hier hebben we mensen aan tafel... die misschien weten waarop je wel en niet kan bezuinigen. En dat vragen we aan Doekle Terpstra over het onderwijs... en met generaal-major buitendienst Kees Hooman over defensie. En met Herre Kingma. En hij is uh, bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum in Twente... maar dat is het grootste ziekenhuisinstelling daar. Kan ik eigenlijk ook zeggen dat u ziekenhuisdirecteur bent? Absoluut. Oké, okay, ziekenhuisdirecteur. Uh, maar om met u maar meteen uh, te beginnen, meneer Kingma. Um, um, eigenlijk ligt uh, met name nu een probleem op tafel bij het kabinet. Zo begrijpen we dan toch wel een beetje. Dat is, wat gaan we doen aan de zorg? Die kosten, die reizen de pan uit. Um, wat maakt die zorg eigenlijk zo duur? Ja, dat is een hele korte uh, riedel. Hè. Dat, dat heeft dan te maken met de dubbele vergrijzing uh, die we in Nederland uh, hebben worden ouder. En op die hogere leeftijd kan er steeds meer. Uh, en, en, we hebben, en we hebben ook een beschaafd land. Dus we willen heel goed zorgen voor onze oude en zeer oude mensen. Dementie, heel groot probleem. Ook nog steeds onderschat probleem. Kost heel veel geld in de AWBZ. En dat zijn zo even een paar uh, elementen. En dan, uh, ja, de, in de eerste categorie zit je zit dan ook die, die technische innovatie die uh, geld kost. Uh, dure geneesmiddelen uh, gaat om uh, honderden, uh, miljoenen, miljarden zelfs. Mijn ziekenhuis 320 miljoen, omzet gaat 80 miljoen om aan, aan middelen en, en, en, en, en hulpmiddelen. Die, waarvan je denkt, ja zouden we die niet wat goedkoper kunnen inkopen? Dat zijn wel uh, dingetjes die daar een rol in spelen. Ja, maar toch, uh, als ja. je het economisch bekijkt, vanuit het marktdenken, er is een uh, enorme vraag en daardoor ook een enorme aanbod. Dus het loopt er eigenlijk prima in die sector. Ja. Dat, dat was ook eigenlijk mijn plan om hier te zeggen. Ja, oh. dat, we, dat, dat we het enorm... Zeggen, dat we het enorm uh, ja, precies. Nou ja, u, u, u daagt mij daar nu toe uit. Uh, dat, dat, we een enorm, dat we een sector enorm problematiseren. Het is, dit, het is eigenlijk de motor voor de werkgelegenheid de komende 30 jaar. En dat zien we als een probleem. Uh, dat komt omdat we uh, het zo sterk gecollectiviseerd hebben. Uh, iedere gulden bijna, of iedere euro moet ik zeggen, die wij uitgeven in de gezondheidszorg is een, is een collectieve gulden. En druk daarmee op uh, wat we dan rekenen tot de last uh, die de staat met zich mee uh, torst. Kun je ja, dat even uitleggen, dat collectieve euro? Ik probeer het zo simpel mogelijk, want ik, ik ben zelf uh, uh, medisch specialist, ik ben geen uh, financieel econoom, wat dan ook. Ik u bent eigenlijk cardioloog? Heel he? eenvoudig cardioloog, heel eenvoudig begrijpen. Kijk, iedereen heeft in Nederland een brandverzekering, althans bijna iedereen, dat noemen we niet een collectieve last, uh, maar wij hebben ook een uh, zorgverzekering uh, allemaal en dat noemen wij wel en en uh, een collectieve last en dat, reken, en dat rekenen wij dus tot datgene wat uh, wat, hmm. wat wat wat hoort, wat eigenlijk wat wat staat tot zijn zijn lasten en de reden, zo, zo beschouwen we dat ja, maar zegt Brussel ook. Ja, maar, maar bijvoorbeeld en, als je wat je niet zou, wat je ja, ook zou kunnen doen uh, en en dat zou nog mijn mijn begin van mijn antwoord zijn ja. en zeggen is zorg nou eens dat dat collectieve pakket wat bijna net zo groot is als wat we kunnen. Ongeveer. En we hebben net even een beetje opgezond, wat dat allemaal is. Dat je dat gewoon kleiner maakt. Dat je dat beperkt tot de dingen die echt nodig zijn. Dus in Engels zo mooi zeggen: de needs. En dat je de demands, dat is al wat we allemaal willen. En wat lekker is en wat leuk is. Dat je dat eruit gaat. En dat je zegt: dat is eigenlijk. Voor, voor de extra verzekering, voor het bijverzekeren. En dat mag ook eigenlijk wel uit dat collectieve deel. Ja, maar er, er, er zitten twee vragen die het ja. bij mij oproept. Het eerste is, als we even naar die verzekering gaan, die brandverzekering... die, die hoogte van die verzekering die is gebaseerd op het aantal branden. Ja. Uh, en als er meer branden zijn, gaat de premie omhoog. Ja. Dus als er uh, meer vraag is in de gezondheidszorg, moet de premie omhoog. Zo simpel gedacht, klopt het toch? Zo is het ook. Ja. Maar dan de tweede. U heeft het over die lekkere, die fijne, die extra dingen. Laten we nou uh, de dingen uh, alleen maar aanbieden of geven binnen die collectieve verzekering die echt nodig zijn. Daarmee suggereert u dat er een deel in het ziekenhuis wat ik kan krijgen een beetje een extraatje is, een uh, slagroom op de taart. Nee, nee, dat nee. Dat zullen nee, toch nee, veel nee. zieke mensen niet zo zien. Nee, zo is, het niet. Uh, zo is het niet. Kijk, in de jaren 50 was een, uh, toe, toen een koelkast nog een ijskast uh, heette... was dat een luxe voor de happy view. En, uh, en tegenwoordig, als je geen ijskast hebt, dan kan je... of een koelkast, kan je, kan je daar zelfs nog uh, via de bijstand uh, heb je daar recht op. Uh, dus dat, datgene wat wij als extra beschouwen... dat gaat al heel gauw behoren tot wat we allemaal vanzelfsprekend vinden. Ieder voorbeeld is fout. We kennen het voorbeeld van de rollator. Hè? Erin, eruit, erin, eruit in het uh, pakket. En het kinderfietsje zit er niet in, de, die discussie kent u. Als ik nou eens zou zeggen, van uh, die, dat ooglid bij u wat gecorrigeerd uh, moet worden. Oh, wij dat wisten nou, wij nog niet. Ik heb een staan. leesbril op, maar moeten ik dat even laten nou, zien. Of u, mij u, of, u een, of u heeft een uh, knie uh, die, die een beetje pijnlijk is. Of, uh, nou ja... Nou, je, nou, laat me het hierbij houden. Nou, precies, daarom, daarom zeg ik, het is heel fijn dat u zegt. Ieder voorbeeld is fout, want dan staat er een groep van 10.000 man op... en zegt in Nederland, nee, maar ik, bij mij is dat nodig. Kijk, daar is niet de indicatie... Als zodanig is de discussie. Natuurlijk moet je op een dag een nieuwe heup hebben als die versleten is. Maar de vraag is wanneer. En als wanneer, het jij, nodig wanneer is. jij dus. Nou, dat. Wat zegt u? Als het nodig is. Precies. En dat is niet absoluut. Daar, je kunt daar niet een hele scherpe lijn uh, in trekken. Vandaag heb ik, heb ik dat nodig. En gisteren had ik dat uh, niet, niet nodig. nodig. Dat is een glijdende schaal. En als jij vindt. Dat, je, uh, dat jij je staaroperatie eerder moet ja. hebben... of je correctie van je ooglid, of wat dan ook. En laat ik deze voorbeelden meteen schrappen, want er ja. zijn tien betere te verzinnen. Ja. Dan, uh, dan kun jij, wanneer dat ver voor de, de, de, de het tijdstip is, mag je het ook zelf betalen. Maar, maar dan toch heel even concreet. Want u zegt nu uh, eigenlijk dat er heel veel uit dat basispakket zou, zou moeten, hè? Ja, dat dat... is ja, Ik gewoon noem u, ik te noem u net, een, uh, net een paar voorbeelden. Want die zitten ook... nu in het basispakket. Die knieën, die ogen, dat, dat, dat ooglid zit er allemaal in. En ik, ik, ik, ik, laat ik even duidelijk, want anders vervreem uh, vervreemd ik de honderden orthopeden voor mij en al die patiënten in Nederland. Dat wil ik helemaal niet. Ik ben ook nog oud vakbondsvoorzitter, collega van de heer van de medische specialisten geweest. Ik ben helemaal niet tegen die knieënvervanging. Natuurlijk niet. Dat is een fantastische verworvenheid. Dat jij op hoge leeftijd gewoon uh, uh, rond kan lopen in, ja. in Tunesië met maar, je nieuwe knie. Maar in het maar, basispakket hoeft die niet. Nou, laat ik dan hij niet. Hij moet in het basispakket. Alleen wanneer jij hem veel eerder wilt dan, uh, dan wij met elkaar uh, hebben, hebben afgesproken. Daar hebben we richtlijnen voor. En wanneer jij daarvan uh, wil afwijken... Uh, dan, uh, dan zeg ja. ik, nou, dan ga je dat maar zelf betalen. Ja, maar dat is, dan, dan wordt het wel een, wel, een, wel een luxe... wat alleen maar voor de happy few uh, ja. mogelijk is. Ja, dus echt, als je niet meer kan lopen, krijg ik van nu die, die, die nieuwe knie. En uh, als ik nog wel een beetje kan lopen... Uh, dan zegt u, nou, wacht maar even, nu nog niet. En als ik geld heb, dan kan ik het zelf regelen. Ja, dat is ook waar de discussie ook altijd op vastloopt. Hè? Dat oh. je zegt, van, als het niet voor iedereen bereikbaar is dan doen we het niet en dan stoppen we het collectief. En het heeft er in Nederland toch geluid dat zo ongeveer alles in het collectief zit. Nederland is ook een van de weinige landen in de wereld. Terwijl we toch een hartstikke kapitalistisch land zijn... waar je niet echt zelf aan je eigen gezondheid kan betalen. Je kunt niet naar een, naar een, een ziekenhuis heel makkelijk gaan en zeggen van... kijk mij eens na, uh, priescan, uh, daarvoor moet je naar Duitsland en al die dingen meer. Hè. Het zijn dus particuliere dat, klinieken dat ja, maar ook die particuliere klinieken hebben eh, doorgaans... voor de meeste dingen eh, contracten met, eh, met verzekeraars. Als, als je nou inderdaad zo'n basispakket zou beperken... hoeveel zou dat wat u betreft kunnen opleveren? Want het gaat er natuurlijk om, om de mannen in het katshuis... en de ene vrouw een beetje bij te staan in hun bezuinigingsmogelijkheden. Nou, kijk, als je, als je een aantal verstandige dokters in een kamertje zet... niet veel groter dan dit uh, kamertje... dan zullen die er vrij snel uit zijn. Die in het zeggen, katshuis nou, zitten geen artsen? Nee, dat, dat is dat, misschien maar goed ook... Of misschien want oh. daar weet ik niet. Maar wel weinig nadenken. Uh, dus om zich zou het moeten kunnen. Het in ieder geval, en zo onder, onder, onder echte doorgewinterde professionals, die jullie je kunnen vertellen. dat als we echt naar de keiharde, noodzakelijke dingen kijken. en, en, en die knie is nog niet eens het meest scherpe voorbeeld. misschien wel een verkeerd voorbeeld. Uh, dan kun je zo'n 20% uh, terug. Maar daar hoort maar, wel iets bij. Ja, daar hoort wel iets bij. Want er is natuurlijk. Die demands, die, die, datgene wat je graag wil, wat je vraagt... daar zit wel een soort relatieve noodzakelijkheid uh, in. En dat is nou net uh, de discussie. Dus je moet de patiënt dan de gelegenheid geven als je dat uit... Dat dat collectief verzekerde deel haalt... wat dan 20 minder is dan wat wij nu in het pakket hebben zitten... ja dan moet hij dat wel particulier kunnen bijverzekeren. Dat zit dan niet in de collectieve verzekering. Dat telt dus niet mee voor de staatslast, om maar even zo te zeggen. En dan moet hij dus ook zelf dat mogen... Bestellen en uh, krijgen. Laat ik een voorbeeld uit ja. mijn eigen vak nemen, de cardiologie. Ja. U komt bij mij, u heeft pijn op de borst gehad en u heeft een infarct enzovoort. En u zegt: Ik wil toch eerst graag fietsen, want ik, ik, ik twijfel toch een beetje. En dan heb ik zo'n zo boekje als bij de autogarage en zeg: Nee, dat doen wij iedere zoveel jaar of maanden. En ik ben nog niet aan de beurt. Ja, maar ik wil het toch. Ze zegt: Nou, dat is goed, dan gaat u dat doen, maar dan moet u wel 150 euro afrekenen. Ja. Dat vind ik dus volstrekt redelijk. Je moet dus een ventiel hebben dat die patiënt het wel zelf mag besteden... anders wordt de dokter gesanteerd en dan gaat hij het uiteindelijk alsnog leveren... en dan zit het weer in het collectieve pakket. Ja, het wordt wel streng dan zo hè, voor de patiënt. Ja, je moet ook streng zijn. Natuurlijk, anders gaat het helemaal niet werken. Ja, maar even zo goed, zegt u, dus dat er zo'n 15 miljard, hè, dus uh, zeg, 20%, zegt u, op die totale begroting, zegt u, kan er zo af? Als je een beetje... Nee, nee, dat zeg, heb ik niet gezegd, kan er zo af. Want dit is, een, dit is ongeveer een mentaliteitsverandering. Wij zijn in ja. Nederland uh, gaan we hier echt wel een tijdje over doen voor we dat uh, voor elkaar krijgen. Als het gaat uh, uh, in het katshuis om wat kan je dit jaar nog uh, voor elkaar krijgen, uh, dan kun je hier een stapje in zetten. Dan, dan, dan krijg je enorme discussies over. In, in de Tweede Kamer. Pakketdiscussies zijn ja. oeverloos. Maar dan zou ik in ieder geval kijken naar... ik heb het net al even ja. aangekeld naar uh, voor ons ziekenhuis die 80 miljoen die we inkopen... aan hulpmiddelen en dergelijke. Ga daar eens naar kijken. Daar zit winst. Uh, daar, daar, daar uh, we hebben, nou, hebben nog steeds geen goed ja. geconcentreerde inkoopmacht. Uh, we halen de kortingen die binnen die we zouden kunnen krijgen. Daar zit echt nog wat uh. ja. Meneer Hooman, ik kijk u ook even aan. Uh, want deze hele discussie over de zorg... die, die volgt u waarschijnlijk... Uh, uh, we hadden het er net over dat als je meer hebt, rijker bent... dat je dan ook zelf meer zou kunnen betalen aan die gezondheidszorg. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat lijkt me alleszins uh, redelijk inkomensafhankelijk uh, zorgverstrekken. Daar is niets op tegen, lijkt mij. Ik heb wel een vraag aan de heer King... Maar, want ik kwam vorig jaar voor het eerst na vele jaren in het ziekenhuis... En ik krijg de indruk dat de tease to tail ratio een beetje uit balans is. Welke ratio? Uh, de tease to tail dat is een militaire term. Dat betekent dus dat de verhouding tussen de kernactiviteit en de, de ondersteuning niet meer. uit balans is. Want ik liep daar eindeloos door allerlei gangen. Overal bureautjes met mensen achter de computers. Uh, ik moest bij een buurman op bezoek, maar ik moest echt vijf minuten zoeken naar een verpleegkundige. En dat is toch de kernactiviteit, lijkt mij. Maar goed, ja. dit is wat provocerende vragen nu. Nee, Hoe zit maar... het met de kernactiviteit, meneer Kingma? Ik uh, daar, daar, daar heeft meneer Horman helemaal gelijk. En wij moeten op een of andere manier zorgen dat we er van de administratieve lasten afkomen. Daar is ik ook heb, wel veel in te winnen heb, misschien. Ja, absoluut. Maar ik heb er als uh, oud-inspecteur-generaal zelf ook al meegedaan... door het systeem van de indicatoren in Nederland uh, in te voeren. daar zitten we allemaal braaf te pennen. En waarom hebben we dat gedaan? Om de patiënt beter te kunnen laten kiezen. Om te laten zien hoe die kwaliteit in elkaar ja. zit. Moet je wel iets over opschrijven. Dus ik ben het aan de ene kant wel met u eens. Alleen wij maken nog te weinig gebruik van, van de IC. Mogelijkheden om ons, om ons het leven makkelijker te maken. Dus ik, ik bestrijd uw opvatting niet. Duc Terfstra, u knikte ook toen we zeiden: van, uh, daar, daar kan nog ja, wel wat gewonnen worden nou, in de ik, bureaucratie. Laat ik gewoon naar mijn eigen uh, een, een voorbeeld kijken. Uh, in Holland als hogeschool. En uh, die hogeschool is een metafoor voor heel veel van wat er gaande is in de wereld van het hoger onderwijs. En dit is een van de onderwerpen waar het over gaat. Uh, te veel staf. Uh, uh, en dat betekent dat je uiteindelijk uh, tot de conclusie komt dat in het, het hele publieke domein, als ik het zo maar zeggen, een aantal activiteiten vooral stafgedreven zijn en weinig meer te maken hebben met het primair proces. Dus wat wij aantroffen bij in Holland. Nogmaals als metafoor. Het was een dienstengedreven organisatie. En wij zeggen nu, het gaat bij deze instelling maar weer om één woord: onderwijs, onderwijs, onderwijs. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel organisaties er heel verstandiger zouden doen om na verloop van tijd te zeggen van wij schudden dat bed weer eens hebben flink op. En we halen een deel van die staforganisatie eruit. En dat kan in gezondheidszorg, dat kan in het onderwijs. Dat kan wellicht ook bij Defensie. Dat kan ik niet helemaal overzien. Maar ik denk dat dat hebben? bij heel veel organisaties, met name in het publieke domein het geval zijn. Uh, uh, als we even teruggaan naar, naar het voorbeeld wat, wat Kingman noemt. Hè? Wat, dat pakket wat, wat, uh, wat eraf kan. En dan ja. bepalen uh, wanneer je wel of niet iets krijgt. En tegen ja. de patiënt zegt, nou als u het nu wil. Wij vinden dat het nog niet echt nodig is. Dan moet u het gewoon zelf maar bepalen, betalen. Nou, vind, Vindt u dat wat? Ik vind het een interessant idee. om. Uh, maar Kingman die zegt er ook iets bij. Ja. Van, je, je kunt het eigenlijk niet met een schok doen. Want het is een soort cultuurslag die we moeten laten plaatsvinden. We zitten nu bijna als uh, consument van de zorg aan de vanzelfsprekende ruif van die gezondheidszorg. We gaan naar de dokter toe en alles wordt geleverd wat we willen. Het is wat dat betreft gigantisch. En ik kan me heel goed voorstellen dat we weer na moeten denken... over de vraag van ja, en wat vraagt dat ook van de burger zelf... Uh en bijdragen. het is volgens mij onvermijdelijk, willen we de kosten van de gezondheidszorg uh, op een acceptabel niveau houden, dan moet je nadenken over de vraag van, ja, waar ligt dan uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van die burger? Onvermijdelijk. Ja. Verantwoordelijkheid van de burger, uh, Maar meneer King, maar u zegt ook, uh, artsen zouden moeten zeggen, ja, het moment voor een bepaalde ingreep of, of, of hulpstukken is er voor u nog niet, maar de, de vraag is natuurlijk, wie gaat er uiteindelijk uh, over? Er staat vandaag ook een groot interview in de Volkskrant met de, de, de, de hoofdbestuurder Henk Don van de NMA, de Mededingingsautoriteit... en die euh, zegt euh, onder andere dat de verzekeraars hier een hele belangrijke functie in hebben. Dat die meer moeten gaan bepalen wat wel kan en, en waar. Dat betekent dat u steeds minder te zeggen krijgt als specialist in een ziekenhuis. Ja, ik ben ook geen vriend van de verzekeraars. En, en de, de dokters zeggen... Hè, de de KNMG van 100 jaar geleden had het over het spook van de ziekenfondsen. En dat, dat, ja. dat, dat, dat, dat beeld is nog niet echt uh, gewijzigd. Het wordt wel beter, vind ik. De verzekeraars gaan zich wel, zijn wel beter opgetuigd om dit te kunnen doen. Het gaat eigenlijk toch eigenlijk veel te veel over geld en te weinig over kwaliteit. De markt gaat over kwaliteit en prijs. En, maar uh, zij moeten er niet over gaan, vindt u uiteindelijk? Voor 100%. Nou, niet, niet, niet over de vraag uh, wanneer een knie vervangen moet worden. Wel over de vraag wat je moet doen als iemand dat eerder wil en dat op zichzelf wel een indicatie is. En dan zou ik nu zeggen, nou, het mag wel, maar u, u gaat het dan lekker zelf ja, uh, betalen. Dat is... Uh, wij moeten overigens, uh, daar, dat is net ook al even opgemerkt... wij zijn Europees, wel het land met de laagste eigen bijdrage. Hè? Uh, ja, ja. Dat moet ik wel even zeggen. En, en waar we het hier nu niet over hard... we hebben 3,7% van ons budget, het uh, bruto nationaal Product, gaat naar zorg. Daar zitten we een half procent boven Spanje en onder alle landen in Europa... Ja. Laten we dat wel wezen. Ons probleem is misschien wel ziekenhuizen... waar we het net over hadden, bureaucratie, betere indicatiestelling... maar we hebben een veel groter probleem. En dat heet AWBZ. Ja, ja. is 24 miljard, verdubbeld in de afgelopen tien uh, jaar. Dat is waar de oudere zorg Daar geven twee keer wordt. zoveel ruim uit als in Duitsland. En Duitsland is geen onbeschaafd land de afgelopen 60 jaar... dat we daar nou eens naar durven kijken. Daar moet gewoon wat vanaf en onze eigen nou, bijdrage moet omhoog. Er wel... moet helemaal niks van die zorg af voor oude mensen... Dat niet. Absoluut niet. Ik ben 64 uh, morgen. Ja, ja, ja. Morgen ben ik ja, 64. Dan ga je in Engeland met pensioen, geloof ik. Ja, hier en, niet voorlopig te komen. Nou, hier hier voorlopig uh, niet. Ik wil dat ook voor mij goed gezorgd. Alleen, uh, wij hebben een buitengewoon, ik zou bijna zeggen... Uh, uh, een soort comic-con-systeem... hoe wij uh, die langdurige zorg organiseren. Ja. Oké. Okay. Dat was de zorg. We zitten hier aan tafel uh, om te praten over de bezuinigingen. We moeten uh, het katshuis misschien een beetje inspireren. En, uh, of ook wel, misschien helemaal niet. Want het zou ook nogal kunnen dat u zou zeggen... Uh, dat moet helemaal niet bezuinigd worden. Want meneer Terpstra, uh, we gaan natuurlijk met u over het onderwijs praten. Maar even voordat alles uit. U bent CDA, prominent CDA, hebben we ook vastgesteld. U, uw partij nee, heeft, het heeft het lastig. Ja, het hebben wij vastgesteld, zelf. ja. <laughs> Anders zouden we niet ook. Uit nou kijken. Uh, maar uw partij <laughs> heeft het wel heel erg lastig in het katshuis. Hoe vol... Volgt u de besprekingen? Hoort u daar iets uit? Of? Nee, ik hoor er helemaal niks. Ook voor uh... u geldt de radiostilte. Want maar mij, u moet zich er mij wel mee, geldt in, denk dat ik. Voor, uh, geldt voor heel Nederland dat het absoluut de radiostilte is. Dus iedereen is buitengewoon nieuwsgierig. Uh, en ook betrokken. En ik denk dat iedereen ook wel probeert om uh, zijn steentje uh, in de lobby bij te dragen. Dat doet u ook, hè? Uh, dat doet vooral mijn, uh, de, de sector waar ik aangesloten ben. Uh, de, de, hogeschool, uh, de Hogeschoolraad zou ik bijna willen. Maar ik persoonlijk toch ook wel kan me wel voorstellen... dat u af en toe nee, wel eventjes de voorzitter nee, nee, belt op nee. het petoom. Nee. En... Nee, nee, nee? nee, helemaal niet. nee Ik, uh, ik, ik volg het. Uh, en ik ben uh, als uh, lezer, uh, als nieuwsvolger betrokken bij wat er gebeurt. Uh, af en toe dan uh, denk ik, van als dit dan maar allemaal goed gaat... bijvoorbeeld zo'n discussie over ontwikkelingssamenwerking... Ja, daar bemoeit uh, u zich dan actief mee. Nou, ik stuur dan een twittertje of iets dergelijks. Zoals anderen af en toe ook een twittertje sturen. En ik merk dat dat af en toe wel een reactie oplevert. Ja, dat is toch dan wel in? interessant. Wat staat daar dan in? Prima zo'n bezuiniging? Of wat nee, zegt u heb, binnen 140 nee, ik tekens? Heb, ik heb uh, over ontwikkelingssamenwerking heb ik, uh, gezegd... Uh, ik vind het een kwestie van beschaving. Uh, dat wij ja. vasthouden aan een internationaal vastgestelde norm. Uh, en ik vind dat wij ook uh, uh, niet tegemoet moeten komen... aan de druk die andere partijen wellicht opleggen aan... Uh het CDA en de VVD. Ik vind dat wij ons hebben te verhouden... ten opzichte van de internationale afspraken. Dat is één, twee. We moeten ons realiseren dat er heel veel uh, al heeft plaatsgevonden... in dat debat over ontwikkelingssamenwerking. Er is al een miljard vanaf. Uh, daar is al een miljard vanaf. Uh, en ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen... dat een kwart van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget wordt weggehaald. Dat zal uh, zeker... Uh, en dat heb ik vorige week... Uh, uh, uh, daar heb ik een berichtje over gestuurd... en er kwamen een hoop reacties op. Ja. Als er een onevenwichtigheid ontstaat... in de zin van de rijkdom kan blijven bestaan, althans, daar wordt niet echt op ingegrepen... maar op de armoede wordt wel ingegrepen, dan ben ik bang... dat dat bij de achterband van het CDA echt niet geaccepteerd zal worden. Er zal veel onrust over ontstaan. Ja, als u nu zo praat, hè, waar het natuurlijk uh, om gaat... als we het nog heel even over het CDA hebben... is natuurlijk waar ligt voor het CDA de grens? De, ja, het CDA voelt zich natuurlijk ongelooflijk verantwoordelijk in deze tijd... Ja. om niet zomaar af te haken. Maar er kan toch wel een moment uh, komen dat je zegt... ja, dit wordt ons te gek. Sterker nog, u heeft zelf in het verleden... nogal een scherp pleidooi gehouden tegen de PVV. En nu wordt het CDA steeds vaster geklonken aan de PVV... om de toekomst van dit land mede te bepalen en de crisis op te lossen. Waar ligt voor u de grens eigenlijk? Ja, maar dat geldt niet alleen voor het CDA. Of nee, ik, ik, maar in dit ik, kijk, geval wel. Het, ik, ik vind het bijna een traumatische ervaring worden in Nederland... dat we ons allemaal laten gijzelen door de opvattingen van de PVV. Dat is natuurlijk idioot. Uh, maar uh, het, interessante, uh, het interessante voor de komende weken is inderdaad... van waar ligt de bottom line maar voor het CDA? Maar waar ligt voor u de grens? Daar zijn we zo benieuwd naar. Dat weet ik niet, want ik kan het niet beoordelen. Er moet eerst wel een pakket gepresenteerd ja, maar, noem, worden. Dus ik heb geen idee. Ja, noem eens een voorbeeld dan... Uh, nou, het voorbeeld wat ik net heb genoemd. Op het moment... Op het moment waarop er een miljard bezuinigd zou worden... op uh, ontwikkelingssamenwerking. Ja, de hypotheekrenteaftrek zou bijvoorbeeld in stand blijven. Daar zou ik dat onacceptabel vinden. Uh, dat is een uh, uh, gedrocht uit het verleden vandaan, waarvan iedereen vindt dat het aangepakt moet worden. Wordt rijkend beschermt. Uh, en dat is voor mij echt zo'n thema... waarbij ik denk dat er zou onbalans ontstaan... als je het een doet en het ander laat. Ja, en als je het dan dus omdraait... dus als er iets wel gebeurt aan de hypotheekrenteaftrek... dan is de ontwikkelingssamenwerking voor u in te leveren. Nee, ik heb al gezegd... want ik vind dat je... Uh, ook vanuit het oogpunt van internationale verdragen en beschaving vast moet houden aan de 0,7. Dat wil niet zeggen dat je geen discussie moet voeren ja. over uh, de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking. Ja. Daar kun je natuurlijk heel goed over discussiëren. Dus ja. ik vind dat je op geen enkel onderwerp, en dat vind ik ook, ik benijd de onderhandelaars er niet... Nee. want die hebben een loodzware last op de schouder staan. Uh, maar ik vind dat je op geen enkel onderwerp in zo'n zware periode... Ja. Uh, een taboe moet willen uitspreken. Maar dan moet je ook niet selectief winkelen in die taboes. Dan moet je zeggen, oké, okay, taboe is een taboe... en alles doorbreken of niks doorbreken, maar niet half doorbreken. Ja, en dat uh, hele gevoelige onderwerpen op het gebied van uh, asiel en immigratie... waar de ene partij daar in het Catshuis wat scherpere maatregelen wil. Dus ik zal maar zeggen, sneller eruit dan, dan erin. En het CDA heeft daar toch wat moeite mee met die gedachtegang. Ja, nou ja, goed, dat is zo'n onderwerp. Maar nogmaals, we kunnen er niet op vooruit lopen. Nee. Uh, want uh, niemand weet het. U weet het niet. Uh, nee. Wij hier aan tafel weten nee. het niet. Uh, niemand weet het. Maar u we weet kunnen... wel waar de grens ligt. Nee, dat weet ik ook niet. Omdat het is natuurlijk heel erg afhankelijk van datgene waar onderhandelaars mee komen. Dus ik heb zoiets van, er staat nogmaals, er staat een lode last op die schouders. Uh, en iedereen is uh, zeer belangstellend naar de uitkomsten daarvan. En op dat moment zal het debat in Nederland ook vast uh, plaatsvinden. En zal ik er wat voor vinden, zult u er ook wat voor vinden. Ja. Laten we het dan toch even over het onderwijs gaan hebben. Um, wat zou nou, als we in het katshuis over onderwijs gaan praten, wat zou nou het ergste kunnen zijn wat er kan gebeuren? Nou, ik vind het een heel lastig onderwerp. Ik zag vorige week bij uh, Maurice de Hond uh, de uitslag langskomen... vorige week, zondag, afgelopen zondag... dat uh, verreweg het meest uh, de, de, de, de, de, de, van de stemmers hebben gezegd... van: uh, blijf met je handen af van het onderwijs. Waarom? En ik vind het ook heel goed te begrijpen. Uh, waarom blijf je... U, u bent het daar ook mee eens? Ja, en ook weer nee. ik twijfel toch? Oh, nou, ja. ik ben het ermee eens in de zin van... je moet geen hypotheek nemen op de toekomst... door nu heel stevig te gaan saneren op, uh, op onderwijs. Uh, wij moeten het vanuit de internationale uh, competitie... economisch gesproken, hebben van uh, hoogopgeleide uh, mensen. Dus kennisontwikkeling is van vitaal belang. Dus zorg ervoor dat je juist blijft investeren... In, in dat opzicht de vitaliteit van je samenleving. Dus onderwijs is van cruciale betekenis voor uiteindelijk... de kwaliteit van samenleven voor de langere termijn. Ja. Bovendien voor heel veel innovaties... bijvoorbeeld in zorg en noem ze maar op. Met alle Tegelijkertijd, respect, meneer Terpstra, dat zegt elke sector. Elke ja, sector nee, nee, zegt wij zijn ja, cruciaal... Ja. voor de kwaliteit van de samenleving. Dat zegt ook iedereen. Zeg, en nu kom ik niet. bij mijzelf. Hè, als het gaat om uh, um, uh, hoger onderwijs. Uh, ik ben dus niet iemand... die uh, heel veel als bestuurder... vanzelfsprekend aan de ruif van de overheid wil gaan hangen. En dan zegt van komt u maar, we hebben tekorten geld. Komt u maar, komt u maar, komt u maar. Dus er mag nee. bij u wel wat af? Ja, ik vind, nou, ja? ik vind... Nee, ik vind ik vind dat je vooral zelf moet kijken hoe je effectiviteit kunt vergroten. Ik vind bijvoorbeeld dat de vrijblijvendheid voor de student voorbij moet zijn. Uh, studenten uh, die uh, werken en studeren, uh, soms door nood ingegeven, dat realiseer ik me zeer. Maar ik denk dat studenten weer moeten weten dat ze studeren. En uh, als ik kijk naar mijn hogeschool in Holland, daarvan zeggen wij van wij willen een hele andere hogeschool gaan aanbieden. die misschien wel de karakteristiek moet krijgen van een strenge hogeschool. Nou, niet misschien, die krijgt de karakteristiek van een strenge hogeschool. Dus onze. Uh, studenten moeten in het eerste uh, studiejaar vanaf volgend jaar uh, 50 studiepunten halen. Haal je het niet, krijg je negatief steun uh, binnen het studieadvies. Je ga je weg. Uh, we gaan... be dat betekent dus dat studenten niet meer kunnen bijwerken? Dan uh, als ze willen, Geen kunnen ze bijwerken. Kunnen hebben, want... Maar ik wil het accent verschuiven door te zeggen: een student moet weten hoeveel de overheid ook investeert in zijn of haar studie. Weg met de verblijvendheid, mouwen opgestroopt, hard mag... werken. En mag doe je, ook... je dat niet, dan mag, uh, je mag, je je niet... mag je als ik student. Mag je uh, en als jij straks die, die hbo-ingenieur bent... mag je dan ook niet wat uh, meer bijdragen zelf? Dat Bestel, maar dat ik, gebeurt uh, natuurlijk al. Jawel, kijk. maar da daarvan... Kijk, al, ik ben natuurlijk ook van mening dat onderwijs uh, moet blijven. Ja. Uh, voor mijn kinderen en nu mijn kleinkinderen inmiddels. Ja. Uh, maar ik aanvaard wel dat we daar veel meer aan uh, moeten, moeten gaan betalen. En dat zullen kinderen dus ook uiteindelijk... Uh, waarschijnlijk zal dat leningen kosten en dergelijke. Maar dat gebeurt natuurlijk al. Ja, ja, vergis dat, je, vergis ja, je ja, niet nee, wat daar ik denk dus gebeurt. Dat, dat, daar vergis ik me helemaal niet in. Ik, ik ken die getallen wel enigszins. Maar ik denk dat we daar nog maar pas aan het begin staan. Ga naar landen als Engeland en de Verenigde Staten. Ja. Kijk wat je daar allemaal ja. zelf aan onderwijs ja. bijdraagt... waar ouders... Extra nog investeren. Moeders, uh, tweede en derde banen nemen ja. om, om hun kinderen te kunnen laten studeren. Moeten we die kant op? Vindt ja, maar, u dat, maar, dat maar, de, maar de, het niet, Nee, maar ik ben het ermee eens. Dus ik ben het er mee eens. En dan zegt van de eigen bijdrage voor studenten zou groter worden. Maar dat is in de afgelopen paar uh, jaren, uh, heeft zich dat al volop gemanifesteerd. Dat gaat ook nog door. Er zit één heel belangrijk uh, punt in opgesloten en daar maken we daar wel zorgen over. Dus in die zin ook wel een oproep in de richting van onderhandelaars: let erop. Uh, toegankelijkheid van hoger onderwijs vinden wij in Nederland een groot goed. Op het moment waarop je de bijdrage, eigen bijdrage alleen maar groter laat worden en het strenger laat worden in het hoger onderwijs... dan moet je ook realiseren dat uh, het hoger onderwijs vooral een stelsel wordt voor de hefs. Uh, dus degene die zich financieel kan permitteren. En uh, er gaat dus spanning ontstaan op dat uh, thema van de toegankelijkheid. En ik vind dat ook een sociale verworvenheid. Proeft ja. u dat die gedachten er bestaan? Want u kent nou, natuurlijk één... wel de minister van, van Onderwijs. Dus u zegt dat niet, uh, niet zomaar. Nee, maar één, de gedachten bestaan. Dus ja. de prijs voor uh, de individuele student wordt uh, steeds groter. Daar zit inderdaad, wat King ook zegt, uh, een vorm van onvermijdelijkheid in. Dus in die zin begrijp ik het. Twee, je moet er uit eindelijk ook voor zorgen dat mensen die het zich financieel... Uh, niet op voorhand kunnen permitteren... wel de toegang blijven houden tot hoger onderwijs. En daar maak ik me wel zorgen over... dat het hoger onderwijs dus selectief wordt... en vooral iets is voor de student die het kan betalen. Ja. En ik kijk naar nou in Holland... Hè, daar zitten, wij hebben veel studenten uit de randstedelijke omgeving. Met name, waar we buitengewoon trots op mogen zijn... fantastische instroom van met name allochtoont talent. Maar die komen we vaak niet uit hele rijke omstandigheden. Hoe borgen we nu dat ook die student zijn perspectief houdt... en vol kan emanciperen in de samenleving? En daar maken we zorgen over. Dus de toegankelijkheid staat onder druk en de selectiviteit wat groter. Meneer Hooman, uw partij D66... want u heeft zich als D66-lid hier kenbaar gemaakt. Voor uw partij is onderwijs zo'n beetje het belangrijkste item... wat er maar bestaat. De, de, de, de werking van nou ja, bijna een elite onderwijs, zoals Terpstraat dat nu zegt. Is dat iets waar u zich zorgen over zou maken? Nou, ik ben het helemaal eens met de heer staan dat in alle tijden eh, voor iedereen het mogelijk moet zijn... om hoger onderwijs eh, te volgen. Maar, en maar op ja, er moet manier... wel voor betaald worden. Ja, dat moet voor betaald Ik denk ook dat eh, goede stimulans is voor studenten... als ze zelf een bijdrage moeten leveren... dat ze zo snel mogelijk afstuderen. Ja, He, ook een correct. eigen belang natuurlijk. Nou, dat is wat ik zeg. Ja, dat... ja precies. Ja. Maar uh, ja, ik vind ook, als er dus onvoldoende uh, inkomsten zijn van de studenten of de ouders... dat op de ene of andere manier toch een regeling moet komen... dat ze toch toegang hebben tot het hoger onderwijs. Hoe dan ook. Ik heb daar geen specifieke ideeën over. Ik ben geen onderwijsspecialist, maar erg belangrijk natuurlijk. Ja. Nou, maar wat men ook kan doen is natuurlijk uh, de jongens en de meisjes naar de KMA... of het kind met de helder sturen. Dan krijgen ze zelfs nog geld toe. Ja. Maar ik, ik, ik, vind uw, ik vind uw woord wel, wel mooi, want daar gaat het in feite om. Van, er zit een geweldige spanning tussen die toegankelijkheid en uh, die selectieve kant. Ja. En waar ik heel erg bang voor ben, is dat met name hoger onderwijs vooral gericht wordt op de... Uh, elite. Dat het een elite en, kwestie is. Ja, en daar moet je heel even op afschrijf. Ik, ik nou vind alleen in deze discussie... Hè, wij, wij, ja. uh, u heeft iets meer met de politiek nog dan, dan ik. Wij, wij zitten hier niet echt als uh, politici. Uh, als specialisten Juist, juist niet, wij zitten hier als uh, specialisten. Wij moeten wegblijven van de reflexen die de politiek natuurlijk kent. En waar ook het katshuis uh, in gevangen zit. Ik bedoel, ik ben het op zichzelf eens uh, met uw hypotheekrenteaftrek. Alleen als je dat uh, wil veranderen... dan wil ik echt ook een totaal ander belastingssysteem. Met onze krankzinnige belasting in Nederland. Nou, daar zullen de helft van Nederland vinden... Dat natuurlijk helemaal niet, want die vinden dat ik veel te veel verdien. Maar ja. dat is ook wat erbij hoort. Dus laten nou, we misschien zo. Hey, u, u, u, u, u, u, u koppelt dan wel uh, uh, ontwikkelingssamenwerking en, en bijvoorbeeld hypotheek aan elkaar. Dat zien we nou juist overal gebeuren. Ik vind dat je die dingen allemaal gewoon los van elkaar uh, moet, moet kunnen uh, bezien. Ja, maar wat bedoelt u eigenlijk met die opmerking dat dus ook bepaalde groepen meer voor het onderwijs gewoon moeten betalen? omdat ze in een betere positie trekken. Nou, ik ben bijvoorbeeld helemaal niet van mening dat, uh, dat beter of hoger onderwijs alleen maar voor de hefs is. Dat geloof ik helemaal niet. Kijk nee. naar landen als China, nee, ik noemde Engeland al, waar het heel gewoon is nee, maar, dat ja, maar. mensen... Maar nee, nee. dat ook mensen die het geld niet hebben... dat er keihard gewerkt wordt om een kind te, te laten studeren... en dat ook iemand die afgestudeerd is... ja, nog een tijd lang met een betere baan en schuld met zich mee toest. Maar is ik, dat ik... nou zo erg? Nee, dus... dat is ook niet erg. Maar ik denk dat er de, binnen het onderwijs zelf nog heel veel te halen is. U ja, spreekt net even over de ja. efficiency binnen de, binnen oh, de, binnen de zorg. Ja. En ik zeg, ja. ik zit dus niet aan die rui van de overheid per definitie. Ik zeg wel, overheid pas op uw zaak. En ik vind dat het dus ook een grote opdracht ligt bij onszelf. Door met name te zeggen... Van minder management, dus minder staf. Zorg ervoor dat alles in teken staat van, van studeren. Dus zorg ervoor dat je in alle opzichten... gewoon een vrijblijbaarheid voorbij bent. Dus je zegt ook tegen de student... bouw een opstroot, je bent hier om te studeren... en werk is secundair en je doet het in die volgorde. En doe je dat niet, ja, zoek dan alsjeblieft je toekomst ergens anders. En maar maar En kijk ook naar de inhoud. Je ziet universiteiten, hoogstelaten... jullie bieden veel te veel differentiatie nou, in opleidingen. Ga gewoon naar simpeler een ja. simpeler indeling en laat je... Ja. En het klinkt ga wel dan, terug als naar Als je eenmaal in het een nou, bedrijf bent, dan ga nee, je verder leren. Nee, maar ik, het klinkt dan, wel dan, Dank zo. voor de opmerking, ja. want dit is nou precies datgene wat wij bij in Holland ja. aan het doen zijn. Wij hebben daar nu 90 opleidingen, ja. daar hebben we acht al van gestopt. Daar gaan we in de komende jaren nog meer stoppen door te zeggen van ja. wij willen gewoon weer heldere precies. herkenbare ja. opleidingen ja. hebben, ja. ook voor het werk verder. Maar hoeveel, hoeveel van die opleidingen zou u dan eigenlijk wenselijk vinden? Want 90 opleidingen inderdaad in zijn onderwijsinstelling is natuurlijk waanzinnig veel. Nou, wij hebben bijvoorbeeld een aantal economische opleidingen, hè? Uh... En daarvoor zeg ik van, uh, die opleidingen zou je bij elkaar kunnen komen. En wat mij betreft, en u zegt dat, dat is ouderwets, dat vind ik helemaal niet meer. Ik vind dat je uh, na zou kunnen denken over bijvoorbeeld een profiel van de oude HEO... of hmm. een oude HTS, of uh, noem ze maar op. Dat was een, nou niet ambaschop, ambas ja, ja, heb je hebt niet het, het hoger onderwijs. Nee, ja, dat bedoelde ik ja. ook. Onder, ja. Maar, maar zo, uh, dat is waar we naar wil, uh, aan willen denken. Heldere, ja. herkenbare opleidingen ja. van alle studenten... met een variëteit aan afstudeerroutes. Dus niet ja. aan de voorkant, maar juist aan de achterkant. Ja. En oh, dan maar. even terug naar de bezuinigingen, want levert dat geld... op? Op. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, bij het want daar zit, een, daar zit ook een interne disciplinering daarbij het onderwijs zelf. Dus wij vinden zelf geld. Dus ik doe een oproep aan de overheid: pas op hmm. voor het elitaire uh, denken. Twee, uh, blijf investeren in onderwijs. Maar drie, Ga ook maar eisen stellen aan het onderwijs zelf om ervoor te zorgen dat er een grotere mate van effectiviteit plaatsvindt. Komen we bij uh, Defensie, uh, meneer Hooman, U bent specialist op dat terrein. De minister van Defensie, die staat voor een bezuiniging nu in het regeerakkoord afgesproken van een miljard, heeft gezegd, nou meer kan echt niet en suggereert daar eigenlijk bij, dan ben ik uh, weg. Vindt u dat er toch op Defensie nog bezuinigd kan en moet worden? Nee, want uh, Defensie is uh, na het einde van de Koude Oorlog in een soort neerwaartse financiële val geraakt heeft toe geleid bijvoorbeeld dat in 1993, wij hebben gezegd... de Nederlandse krijgsmacht moet in staat zijn... om uh, tegelijkertijd aan vier vredebewaardende operaties deel te nemen. Dat is inmiddels via Kamp en nu uh, bij Hille is dat uh, op twee gekomen. Dus een 50% reductie van ons uh, ambitieniveau. Ja. Wat wel belangrijk is natuurlijk, omdat wij nog steeds... dat is nu ook gebeurd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland... dat wij steeds uh, bezuinigingen als die er zijn op nationale basis nemen... terwijl we natuurlijk dat moeten gaan bekijken... op het Europese niveau. Want als je naar heel Europa gaat kijken... op het gebied van uh, personeel en materieel... dan zie je dus dat er zowel overschotten zijn... als tekortkomingen. En je ziet vaak dat door nationale beslissingen... er in overschotten wordt geïnvesteerd... in plaats van in tekortkomingen. Dus uh, vandaar ook dat uh, Hillen... nu dat pleidooi houdt... en daar is hij druk mee bezig met overleg... met zijn uh, hoe heet het, uh, uh, ministers in het buitenland... om te komen tot pooling en sharing... Dus, Heel kort samengehad, voor hetzelfde geld meer defensie. Daar en komt het eigenlijk en dat heen. is dan in, in Europese samenwerking? En dat moet gebeuren in Europese samenwerking. In ieder geval, laten we zeggen, met uh, multilateraal of bilateraal. Ik uh, haal altijd aan als het meest mooie voorbeeld van militaire samenwerking... de samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse marine. He, beide marines beschikken over dezelfde type mijnenbestralingsvaartuigen. Beide beschikken ook over dezelfde envergatten. En wat zien we nu? De Belgen zijn verantwoordelijk voor de opleiding, training, logistiek en onderhoud... van de mijnenbestralingsvaartuigen. En wij voor de envergatten. En dat wordt aangestuurd vanuit een Belgisch-Nederlands hoofdvertier in de Helden. En die kant moeten we op. Ja, We doen nog steeds aan handhaving van internationale rechtsorde. Maar u zei al, het, het, het, we doen dat veel minder. Onze ambitie is wel hoog, maar daadwerkelijk kunnen we het veel minder praktiseren. Nou ja, daar zie je ook eh, toch een beetje eigen volk eerst... Eh, wat in Nederland gaat overheersen. De internationale traditie is echt in het nauw gekomen. Partijen als de PVV en SP... die hanteren wat ik noem de kaarstolpdoctrine. met andere woorden, de wereld houdt op bij Nieuwe ja, ja. Handhaving internationale rechtsorde staat in onze grondwet. Ja. Maar u noemt zelf een partij PVV. Die, die wil dat zelfs uithalen. Die heeft het in het verkiezingsprogramma gezet dat het eruit moet. Ja, die wil eruit. Ja. Die willen me... dus dat uh, defensie zich beperkt tot... Uh, strikt tot bescherming van het eigen grondgebied. En niet meer. Ja, dat is toch wel lastig om dan in coalitie te moeten zitten met zo'n partij... die dit eigenlijk als een soort streven heeft. Ja, ja. Nou, in het regeerakkoord stond trouwens dat wij eh, over een veelzijdige zetbare krijgsmacht moeten beschikken. Nou, Hille kwam 8 april vorig jaar met een blijsbrief waar hij zei... nou, dat is op dit moment is dat niet haalbaar. Dat is aan een volgend kabinet die het defensiebudget moet aanpassen... eufemisme voor verhogen, tegen de dan geldende financiële achtergrond. Ja, dat kan dus helemaal niet. Nou ja, het is een beetje de Zwarte Piet doorschuiven, vind ik, hoor. Als ik het zo mag samenvatten. Ja, ja. Ho ho hoeveel hoop heeft u nou eigenlijk nog... dat Nederland zich daadwerkelijk internationaal kan ja, overhoren? Nou ja, we zien nu bijvoorbeeld uh, dat bij Somalië... we uh, toch wel behoorlijk robuust gaan, uh, gaan profileren. We zitten natuurlijk in, in Kunduz... Dus wat dat betreft... Ja, maar je vraagt je om in de reden te vallen. Ja? Ik kan me voorstellen dat mensen zich toch wel afvragen. Er wordt over bezuinigingen gesproken. Ja. Bij Defensie uh, uh, lopen ze bijna op versleten schoenen. Um, uh, en toch uh, wordt er uh, weer een F-16 in Afghanistan ingezet. En gaan we in Somalië daar uh, die piraterij meer aanpakken. En dat is niet gratis. Nee, maar daar hebben we ook een krijgsman voor om dit soort zaken te doen. Ja, maar dat kost het geld. Ja, uiteraard kost dat geld. Maar daar ja. zijn natuurlijk grenzen aan. We zien bijvoorbeeld, er is net een rapport uitgekomen van de Algemene Rekenkamer... dat de F-16 op dit moment al niet meer kunnen voldoen... aan datgene wat we met de NAVO hebben afgesproken. En als we Wat, wat beslissen... is dat namelijk? Vliegen? ja vliegen ja, we kunnen Dat is dus niet meer. voldoende aantal oh, ja, ja. en uh, we zien bijvoorbeeld dat nu weer is uh, vooruitgeschoven de beslissing over de opvolger van de F16 jsf ja vier jaar dat zal waarschijnlijk de jsf worden dan heb je vier jaar van tevoren moet je gaan bestellen dat betekent dus dat we de eerste jsf als we daartoe besluiten pas in 2021 zien ja, maar dat ding is toch veel te duur Daar hebben we toch geen geld voor uh, nou ja we zullen in ieder geval het aantal jsfs als we daartoe besluiten zal minder zijn omdat de prijs, toen wij min of meer besloten tot de optie van, om die te onderzoeken, kostte die ik dacht 37 miljoen dollar. Dat is inmiddels gestegen tot 60,5 dollar. En door vertragingen zal dat bedrag steeds hoger worden. Dus het aantal wat we uiteindelijk gaan bestellen, zal beslist minder zijn dan de 85 waar we ooit zijn van uitgegaan. Ja. Is er nog wel draagvlak onder de bevolking voor een leger zoals wij dat hebben? Nou, in ieder geval uh, blijkt uit uh, recente opiniepeiling dat de bevolking het meest vertrouwen heeft in het leger als instituut. Oh, en de rest niet? En, al en het dan zie je vervolgens vakbonden, politiek en zo, dat komt er allemaal onder. Dus het leger staat nog wel hoog, maar ik geloof het <laughs> ook, de als ook niet, niet heel erg. <laughs> ook als je de vraag stelt, uh, vindt u een uh, krijgsmacht noodzakelijk? Dan zegt de overgrote meerderheid ja. Ja, maar als je vraagt, vindt u een JSF noodzakelijk? Dan zegt de overgrote meerderheid... Uh, nou, die zal waarschijnlijk... Ik weet niet of daar een opiniepeiling over is gedaan. Ik kan me voorstellen dat uh, gro een groot deel van de bevolking al zegt... Uh, nee, ja. Ja, dat zou mis kunnen. Ja, maar het punt is natuurlijk, wat we hier aan u alle drie voorleggen... in de gezondheidszorg, ja. in het onderwijs en dus ook aan u, meneer Homan... is, er moet bezuinigd worden. Hè? Dat is toch algemeen vastgesteld. Ja, dus het moet ergens vandaan komen. Nou ja, dan moet het in ieder geval... Dat vind ik dus een voorwaarde waaraan vandaan moet worden. Dat moet dan in overleg met andere landen gaan. We moeten niet weer nationaal gaan beslissen. We gaan, weet ik wat, een bataljon of zo weg doen. Dat moet je dus in onderling overleg uh, doen. Want zo komen we ook nooit vooruit op het gebied van de Europese defensie. Ja. Libië heeft aangetoond dat we nog steeds afhankelijk zijn van de Amerikanen. En we moeten toch langzamerhand zelf ons broek uh, op defensiegebied ja. gaan ophouden. En dat betekent dus meer samenwerking en ook dat het begrip soevereiniteit. Wat ruimer geïnterpreteerd wordt. He. De advies aan het internationale vraagstukken heeft er net een rapport over uitgebracht. Die zegt ook: soevereiniteit moet je eigenlijk definiëren als het vermogen tot handelen. En als je het zo definieert, betekent dus dat je wel met andere landen moet samenwerken. Moet samenwerken. Je zou ook kunnen bedenken: we gaan een beetje spullen verkopen. Dan hebben we ook weer geld binnen. Die nou ja, Leopard tanks bijvoorbeeld. Nou ja, dat is al min of meer ingeboekt natuurlijk ja. he, bij Defensie. Maar de die de zijn nog niet of... echt verkocht, geloof ik. He? Volgens mij staan ze nog in de opslag. Ik dacht dat Indonesië. Ja, de dacht ik, maar niemand reageert. Nou ja. Er moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Hè? Als we aan een land uh, leveren, als dat het land is waar de mensenrechten worden geschonden... of waar het grote mate van instabiliteit is, dan leveren we dus niet. Er zijn exportcriteria daarvoor zijn en terecht. Ja, ja. We hebben uh, vorige week ook aan specialisten die we hier aan tafel aan het eind van de uitzending gevraagd... geef eens heel kort een tip aan die onderhandelaars in dat katshuis. Meneer Hooman, wat zou uw tip zijn nu voor hun waar ze mee uit de voeten kunnen? Dat is de algemeenheid. Maakt niet uit. Doe maar een tip. Op uw terrein? Nou ja, dan zeg ik gewoon hou je houtje pootstijf. Een hele houtje pootstijf. En stel nou, zou het denkbaar zijn, denkt u, dat minister Hille zegt... van, nou nee, voor deze bezuiniging die ga ik niet meer voor mijn kap nemen? Nou, ik sluit dat niet uit. Maar ja, met politici weet je dat nooit, weet je nooit. Meneer King, maar heel kort nog, één tip voor het clubje in het katshuis. Op uw terrein? Twee. Verklein het pakket... En reduceert het aantal ziekenhuizen van 80 tot 50. Oké. Okay. Maar uw eigen ziekenhuis? Nee, wij, doen, wij zijn blijf bezig. Wel, wij gaan van 4, bestaan, naar ja, ja. 4 naar 2. bestaan toch? We Oh, u gaat wel in Een Terpstra? Nou, als ik kijk naar het hoger onderwijs, zeg ik. Eh, eis meer kwaliteit voor hetzelfde geld. Oké. Okay. Nou, dat wordt ons ook steeds gevraagd. Ja. <laughs> dus we zitten helemaal op één lijn. Nou, ik denk, we hebben hier in de afgelopen twee weken... een klein, uh, klein handboekje uh, gegeven, denk ik... aan de onderhandelaars in het Katshuis. Ja, dus we zullen het volgende week uh, wel horen. Doek de terpstra, meneer King, maar meneer Homan, dank. Want daarmee eindigt deze uitzending van Breed. Voor meer informatie over ons programma... We hebben een website, troskamerbreed.nl. En daar kunt u zich ook meteen aanmelden voor onze nieuwsbrief. Weet u ook meteen welke gasten daar de volgende week weer zitten. Redactie van deze uitzending deden Roelien Axel, Lisbeth Witteman en Bart Smulders. De techniek was in handen van Tim Corbett. Straks eerst de NOS, met het laatste nieuws. Daarna het onderzoeksprogramma Argos. En daarna Tros in bedrijf. Wij zijn er volgende week weer, dus heel graag tot dan. En een vrolijk Pasen. Dag. Samen thuis, samen trots. Morgenmiddag kwart over twaalf. Govert van Brakel met een kaakelverse perstibine. Kijkcijferexpert expert René van Dammen over de belangrijkste getalletjes van Hilversum. Talende kijkcijfers. Hoge kijkcijfers. De kijkcijfers liegen er niet om. Oud-wielrenners Gerben Karstens en Erik Tekker ontrafelen de geheimen van het wielrennen. En dan gaat het er gewoon om dat je als eerst over de finish komt en die trui binnenhaalt. En een trui is een trui. Verder kassie kijken en de sportweek volgens Evert en Eddy. Maar laten we maar een nieuw weddenschapje opzetten. Ja, dan gaat het erom. Wie gaat er door en wie valt eraf? Morgenmiddag, kwart over twaalf, de paas, uh, de perstribune op Radio 1.